Jeroen van Kan met het CNW-journaal.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 De nicht van Marine Le Pen is in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen overgestapt naar de radicaal-rechtse partij van Eric Zemmour. Hij is de grote concurrent van haar rechtspopulistische tante. De afgelopen tijd probeerde Zemmour meer dan eens om Marion Maréchal Le Pen bij zijn partij te betrekken. Volgens waarnemers is de strijd tussen de rechtse partijen koren op de mode van president Macron. Hij is namelijk nog altijd de grote favoriet in de peilingen. In de Eredivisie stonden vandaag vijf wedstrijden op het programma. Pec Zwolle won met 1-0 van Fortuna Sittard, wat de Zwollenaren belangrijke punten oplevert in de strijd tegen degradatie. Ajax won met 3-2 van RKC Waalwijk. AZ versloeg NEC met 3-1. Twente Kambuur werd 1-0 en PSV Heracles eindigde in een 3-1 voor de Eindhovenaren. Het weer tot besluit. Vannacht opklaringen in het noorden tot in de ochtend kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen verder opnieuw veel zon en 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Radio Show 1480. Een bijzondere show, omdat ik praat met Carolien Bun en Maries Iershout over hun werk als coaches en natuurlijk muziek spiritualiteit. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Net hoorden we de kortste track die ik in de gauwheid kon vinden, genaamd Forgiveness van het driedubbele album Music from Above. Tot de volgende stelling. Stel, het kan wetenschappelijk worden bewezen dat muziek een helende werking heeft. Wat zou de mensheid hieraan kunnen hebben? Caroline hierover. Nou, ik denk heel veel. Als je nu kijkt al hoe bijvoorbeeld mindfulness de afgelopen jaren uh, een, uh, een vlucht heeft genomen, dat daar de waarde wordt, van wordt gezien. Ik denk dat die hele muziek zou zeker een, uh, een even grote, of misschien een wel grotere uh, impact kunnen hebben. Uh, op een in, eenvoudige manier. Want als je kijkt naar mindfulness, mensen doen een training mindfulness, maar vervolgens om dat op stand, hè, om dat echt in je leven in praktijk te brengen, dat valt voor veel mensen niet mee. Want je moet er continu bewust van zijn. Maar als je met de muziek uh, meer mensen zou kunnen bereiken en ze zouden uh, de tijd nemen om elke dag of om elke week die muziek tot zich te laten komen en te voelen wat dat met ze doet, ja, dat zou eigenlijk op een hele makkelijke manier... Um, mooie gevolgen kunnen hebben. Ja. Mensen zouden ontstrest raken. Exact. En ik wil niet zeggen... dat mensen meteen genezen... van ziekte. Dat is helemaal niet waar het over gaat. Maar op nee. het moment dat je het lichaam tot rust komt... dan creëer je in ieder geval... voor je eigen lichaam... Uh, de omgeving dat... als er een ziekte aan de hand is of iets anders... dat je daar makkelijker van herstelt. Ja. Dus het, ja, het effect... of, mak of makkelijker... Uh, verzacht. Ja. In de pijn... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het, Genezen we hebben we dat Dat is over. jouw ervaring, Maurice? Ja, zeker. Dat is ja. mijn ervaring. Vandaar dat ik ook die muziek ben gaan maken. Track 1, Purity, van het album How the Spirits Sound van Maurice. En terug natuurlijk naar Maurice, want ik heb nog een vraag over zijn muziek en het coachingspraktijk van Caroline. Ging dat eigenlijk in samenspraak met uh, Caroline van, van, uh, van? Zij had haar praktijk al, jij kwam erbij. Um, er was muziek nodig en ben je dat gaan componeren? Maar hoe, hoe ging dat? Hoe ging dat proces? Nou, het was leuk. In het begin, kijk, voordat ik dus de albums waar we het straks over kunnen hebben ja. ben gaan maken. Um, zijn we gaan werken samen, Caroline en ik, aan muziek om emoties wakker te maken. Dat is niet de muziek die we straks gaan laten horen. Hè? Die jij laat horen straks, maar... Dat zijn hele nare stukken. Oh. Ja, werkelijk. Uh, uh, bijvoorbeeld een stuk voor irritatie, of een stuk om. Hè, dus st om iets wakker te maken. wat al in um, de mensen die bij ons komen. Als, als je dat zegt, uh, irritatie wakker maken. dan denk ik gelijk aan krassende violen. Nou, we hebben, oh, ik heb het nog veel erger voor je hoor. Maar, oh. ja, ja, werkelijk. <lacht> um, uh, maar uh, we, voor elke emotie hebben we eerst muziek gemaakt. Mm. En dan maakte ik een stuk. En dan. Uh, uh, uh, uh, helemaal gebaseerd op uh, ja, wel het contact met boven... maar ook wat ik voel, hè, uiteraard. En dan liet ik de Caroline horen en die zeiden... nee joh, uh, luister, um, uh, voor irritatie heb je veel meer hoge tonen nodig... of veel meer uh, ja, ja, dit joh. of dat. En zo voor elk stuk muziek die met emoties gekoppeld moest worden... voor in de praktijk, voor, uh, toen nog van Caroline alleen... Um, hebben we helemaal samen gedaan. Hm. Ik maakte wel een stuk en dan kwam Caroline erbij en dan dacht ik, oh jee, dit was weer niet goed. En dat <laughs> klopte vaak ook. <laughs> uh, ja. En dan, uh, dan, dan, dan uh, zei Caroline, hey, ik zou uh, dit of dat erbij, bijvoorbeeld wat jij net zegt, een uh, snervende viool of een... Dus zo hebben we al die stuk gemaakt, honderd stukken. Dus, zo. En allemaal ja. emoties van, van irritatie tot droevenissen. Uh, maar alles om in onze klanten iets wakker te maken wat men niet wil voelen. Hmm. Vooral, kijk, mensen noemen het vaak de, de negatieve emoties. Maar die hebben we eigenlijk niet. We hebben, nee. Ik bedoel, verdriet is net zo hard nodig als blijdschap, toch? Zeker. Om te verwerken en om ja. het leven beter aan te kunnen. Om te groeien. Ja, om te groeien. Dus dat is hoe het allemaal begonnen is, eerstens. En uh, langzaamaan ben ik ook uh, um, um, een beetje begonnen met de, de spirituele uh, New Age muziek. Ja, ja. Caroline, ja? ja, ik wil zeggen, um, we zijn met emoties begonnen... maar ook omdat we mensen gingen helpen om um, het contact met boven intenser te voelen. En um, één was het zo dat mensen dat ze echt kunnen voelen dat, dat er meer is... als ze ook in hun gevoel zitten. Dus daarvoor hadden we ook die uh, emotionele stukken nodig. Maar ja, Maurice, je hebt toen ook die stukken gemaakt... juist om het contact met boven te versterken... En, en zo is het eigenlijk begonnen met die spirituele muziek, die new ja. age muziek. Zo. Ja, nee, dat klopt. We, we hadden, uh, en dat is belangrijk inderdaad, het is goed dat je me invalt, want ik word ook ouder. Um, we hadden een workshop, spirituele ontwikkeling. En met een heel mooi programma, dat doen we nog steeds trouwens. ik uh, nou, zeggen, het staat nog op de website. Ja, we doen het ja. nog steeds. Het ja. zijn heel mooi, echt prachtig uh, mensen die... Uh, uh, Contact met boven willen maken, eh, maar denken, ja, dat bestaat voor mij niet of dat kan ik niet of hoe werkt het? Dan? Ja, ja, dus ja. We hebben een prachtig programma voor en dat begint al met. Maar Even, uh, even voor de duidelijkheid, uh, je, het, het uh, uh, valt er regelmatig. Uh, contact met boven, wat, wat verstaan je onder boven? Ja, de, weet je, die benamingen moeten we ons niet te veel aan wagen. want iedereen <tus> noemt het anders en dat ja. mag ook. He. Wij noemen het zelf begeleiders, maar de anderen noemen het gids of, of engelen. Het maakt allemaal niet uit, weet je ja. wel. Ja, zo staat het ook op de website: begeleiders begeleiders. Ja, he, het, ja. We hebben daar gewoon uh, onze uh, gevoelens op losgelaten. En het contact wat we zelf met boven hebben. Maar het maakt niet uit. Iedereen heeft zijn eigen vorming daarin. Ja. Maar om het contact met de begeleiders te maken. Dus he, wat ik al zei. Die stemmen die je kan horen. Of uh, de vragen die je kunt stellen aan boven. Van joh, uh, ik moet een gesprek in. Ga ik mijn zenuwachtig? Willen jullie deze zenuwen voor me weghalen? Mm. Dat is bijvoorbeeld een vraag die je kunt doen met boven. Als je het vertrouwen durft te geven. En... Het eerste album wat ik gemaakt heb... Music From Above... Ja. Um, was eigenlijk uh, muziek voor de workshop... voor uh, uh, een deel. Voor een deel. Een deel uh, om uh, contact te maken. Ja. En, en dat was de start. Dat was, uh, ja, dat was de start. Wat dus in combinatie met de um, emotionele stukken... Uh, die, die nogal binnenkomen... Hè, ja. Um, afgewisseld met de echte spirituele stukken... die uh, voor het contact bedoeld zijn. Om, om, om, ook om iets anders in je los te maken. Muziek die, die niet meer uh, tastbaar per se is. was de track heel mee van Music from Above, het eerste album van Maurice Hirshout. Nu over het maken van de muziek die we tussen de gesprekken horen. Maar hoe, hoe deed je dat? Want het, oh. is, het is een synthesizer. Hè? Nou nee, het is geen synthesizer. Nee, nee, het nee, ja. is echt een, een. Want dat is. Kijk, een synthesizer maakt synthetische geluiden. Ja. Onechte geluiden. En hoe doe jij het? Nou, ik heb een, een keyboard uh, gekoppeld aan. Wel software, hè, want je hmm. moet ergens uh, het geluid vandaan halen. Maar die software, daar zit alleen maar... Echte instrumenten in, gesampled. Hè? Maar hè, je gaat naar, je, je hebt een violist die gaat naar een studio, dat neem je op. Ja. En daarmee kun je via het keyboard de viool uh, ja, ja, ja. laten klinken. Maar dan ja. echt zoals die echt is. Ja. Hè, dus synthetisch is dat je een soort van geluid bedenkt, wat een beetje op een viool lijkt. Ja. Maar dit is dan een viool. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Uh, of een uh, nou ja, alle instrumenten die je kan bedenken zitten in die software. Ja, ja. Um, dus je kunt via dat keyboard, waar helemaal geen geluid in zit... Hè, dat alleen het geluid wat je kiest, wordt waar je mee gaat spelen. Ja. Ja, en het zijn de nou echt instrumenten. Maar stem je dan zeg maar af op je begeleiders, op boven... en, ja. en dan uh, begin je te spelen? Nou, kijk. Um, eerst zegt Caroline bijvoorbeeld van... we uh, um, moeten een stuk hebben om het contact te gaan voelen. Om te durven, uh, jezelf te durven openen naar boven. Hè? Uh, en dan, ja, ik praat gewoon met mijn begeleiders mijn hele leven al. Voor mij is het niet iets uh, wat ik aan moet zetten of uit moet zetten. Ik heb dat gewoon altijd. Uh, en als ik dan begin met zo'n stuk, contactstuk bijvoorbeeld, dan uh, ga ik zitten achter mijn keyboard en vraag ik, wil u me helpen om het contact met, met, met jullie uh, te laten voelen aan mensen die dat moeilijk vinden? Ja. En dan uh, word ik, ik noem het altijd zelf, maar word ik weggetrokken. Uh, ja, en dan uh, begint mijn been heel raar te trillen. <laughs> dus, oh. ja, nou ja, het is zoals het is. Ja. Ik zal het niet mooier maken. En dan, eh, zeg maar, dan, dan maak ik dat stuk zonder dat ik weet dat ik het maak. Mm. En dan aan het einde van zo'n stuk uh, kom ik terug en dan uh, ben ik eigenlijk best wel heel erg moe. <laughs> uh, maar, en dan luister ik terug wat er gemaakt is. Ja, ja. ja het is dus niet. Een verrassing. Dat, ja, het is een verrassing letterlijk. En ja. uh, uh, het is dus niet gecomponeerd. Nee, ja, precies. Je schrijft het niet uit. Nee, nee, helemaal niet. Ik ga zitten. Ook achteraf en... niet. Nee. Nee. nee. Nou, wat ik wel achteraf doe, is uh, ik luister dan. Ja, ik ben natuurlijk ook muzikant, dus ik kan het niet helemaal uh, loslaten, zeg maar. Ja. En dan kan het zijn dat ik denk, goh, weet je, hier zou bijvoorbeeld een mooi koor iets ja, ja, ja, ja, ja. Het, het nog iets warmer kunnen maken, of iets meer dit of dat. En ja. dat overleg ik met boven gewoon. Dan laat ik me daar ook weer in helpen. Ja, okay. en dan leg ik een koorgeluid in het keyboard. en daarmee laat ik me dan ook weer weghalen. En zo ga ik in en uit, zeg maar. Ja. Weet je wat ik had met, toen ik naar jouw muziek luisterde Nee. Ik, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van... Zo'n een, een slepende beat zou een... Je hebt ook, dat is met name in de, in de ambient music... Heb je van die slepende beats erin zitten. En toen dacht ik van nou... Dat, uh, ja, dat... Het zou er ook in kunnen. Nou ja, dat, dat, dat was een ingeving. Nou dat ja, luister, ja. ik kan wel eens een uh, 12-inch track voor je maken. <laughs> met een slevende beat. Oh. Altijd leuk. Uh, leuk. Maar wij weten gewoon dat, dat in feite ik dus in en uit van met boven samen de keuzes voel of maak. En soms onbewust en soms ja. hoop ik dat wat ik dan bedacht heb van ik wil een koord erin, dat dat met boven ook klopt. Uh, nou, ja, dat, meestal klopt het wel. Want ja, je begeleiders kennen je natuurlijk als geen andere. He? Ja, precies. Dus die leven ook mee in wat ik wil. En ja. ik hoop dat ze me niet alleen met vrede willen stellen... maar ook het met me eens zijn. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Kom, kom je ook zo aan de namen van je albums en je tracks? Um, ja, die overleg ik met Caroline. Oké. Okay. Ja, wat we voelen. En dat heeft ook te maken met de workshops die we geven. Uh, um, we willen wel dat alles... Uh, ook in ons gevoel klopt. En dat we erachter kunnen staan. Ja. En dat is wel iets in overleg. Maar het ja. leuke is, we hebben natuurlijk... Uh, onze begeleiders zijn ook één. Want we hebben de relatie samen. En onze begeleiders hebben die relatie in feite dus ook. Die, die ontmoeten elkaar daar ook in. Oké, okay. ja. bijzonder. Het ja, is bij iedereen. Dat heb jij met je vrouw uh, ja. ook. Ja, ja, ja, ja, dat zal dan wel wel. Ja. Ja. Uh, ik ben me er alleen uit zo van bewust geweest. Ja. Hoeft ook niet ja. was Have Faith van het album How Spirit Sound. Verder met Maurice over muziek. Je maakt ook andere muziek, hè? Dat is uh, uh, ja. wat... wat uh, je vertelt daar eens wat over. Je hebt laatst nog een single gepresenteerd. Ja, en... klopt. Nou ja, ik heb um, een aantal singles uh, uh, gemaakt vorig jaar. Um, ja, dat was toch een beetje het gevoel van... Uh, ik was altijd popzanger hè, en ik doe niks meer om, omdat ik oud ben. Maar ik had nog heel veel liedjes in me zitten. Die heb ik allemaal vorig jaar geschreven, gecomponeerd. Um, en een paar daarvan heb ik in een studio opgenomen. Um, en de eerste popsingel die, pop die ik gemaakt heb was het nummer Freedom. En dat was eigenlijk een beetje gebaseerd op uh, hoe het in de wereld gaat... Dat vrijheid eigenlijk uh, um, en, uh, iets, iets is wat, wat we met z'n allen niet meer omarmen. Als nee. je ook kijkt hoe het nu in Rusland gaat en, Siege, en, en ja. alles wat er aan de hand is, dan denk ik: ja, het nummer Freedom uh, is uh, helaas uh, nog steeds nodig. Ja. Dat is één. En maar ik heb ook een paar songs geschreven dus die gewoon uh, volledig popmuziek zijn en uh, met niet al te. Ver doordacht, zeg maar. Nee, nee, gewoon leuk. Zoals het hoort. Gewoon leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar, uh, maar hoe kom je aan die inspiratie dan? Want is dat... Uh, de, uh, ja, het is altijd een beetje een rijmvorming natuurlijk. in Engelstalig ook, hè? Ja, ik, nou, ik ben altijd van het Engelse geweest. Ik ja. vind het een mooie taal om in te zingen. En ja. Lekker ook. Ah, nou, nee, kijk. Weet je, het leuke is met componeren... Um, Eigenlijk kan iedereen het. Dat klinkt een beetje raar. Maar als iemand onder de douche gewoon maar en het weg staat te fluiten... dan ben je eigenlijk al aan het componeren. Hè? Ja. Als jij gewoon maar la, la, la, la, la iets doet... dan is het al jouw liedje wat je op dat moment aan het bedenken bent. Dus uh, je kan er heel ingewikkeld over doen. Hè? Dat doen veel componisten ook. Maar uh, als je popmuziek maakt... Dat zijn liedjes die gewoon in jou wakker worden. En uh, goed, ik heb er mijn werk van gemaakt heel lang. En uh, een inspiratie heb ik niet nodig. Die zit dag en nacht in me. Ik kan elk moment van de dag een nummer schrijven. Oh, lekker. Ja, dat is zeker lekker. En dat ja. doe ik ook. Um, maar um, ja, ik had gewoon nog de behoefte om nog eens uh, uh, even wat popsongs te maken. Ik heb vorig jaar... Uh, kijk, ik geloof... Nou, je kan toch gewoon een oude rocker zijn, Maurice? Dat ben ik ook, jongen. Dat, dat ben ik is, ook. Ja, is toch geen ja. probleem? Nee, nee, klopt. Ik heb vorig jaar iets van 48 songs geschreven. Zo. Ja. Maar waar zijn al die songs dan? Nou ja, vier daarvan staan op Spotify en uh, noem maar op. Ja. En uh, De rest uh, heb ik uh, op mijn gitaar ingespeeld. Caroline heeft het voor me opgenomen en ik weet nog niet wat ik ermee doe. Mm. Oh, dat ligt op de plank. Ja, ja, ik moet een goede studio vinden en goede muzici en... Uh, uh, nou ja, laat ik dit zeggen. Mijn zwager is een hele goede componist ook die uh, in Israël woont met mijn zus... Die uh, heeft ook gezegd: uh, Weet je, Maurice, kom dan naar Jeruzalem toe, naar, naar mijn studio. En dan ja. gaan we samen uh, een aantal albums met je opnemen. Dus dat ga ik nog doen. Maar met het een, moet wel eerst kunnen. Met een wat Jiddische afkomst. Nee, helemaal niet Jiddisch. Gewoon keiharde popmuziek. <laughs> <laughs> ja, overigens is hij ook Joods. Maar dat is niet hoe het bedoeld is. Het nee. is nee, nee, nee, nee. Het, is, het worden geen Jiddische invloeden. Hij is bovendien uh, Schots. Oké, okay. nee. <laughs> alsjeblieft. Nou, dan komt wel alles samen. Ja, dat ja, moet ook. Ja, ja. One Earth, one people. We fight as long as we exist. Color, gas, color, religion. a person by the face Do the things you want to do Life is there for me and you Freedom Leader against leader Ego versus ego Can't talk in peace but just in war Man against woman Woman versus man Try to understand Fight no more Cause freedom The only gift we should embrace Freedom Don't judge a person by the faith Do the things you want to do Life is it for me and you And soldiers everywhere, people dying here and there, children hungry, full of fears, lost your freedom and your tears. Opname. Begonnen bij het eerste uur van deze Peaceful Radio Show 1480 met uh, de single Freedom van Maurici Hiershout. Nu dan nog maar eens een keer en in een iets andere versie. Terug naar het gesprek wat ik had met uh, Maurice en Caroline. We gaan eens even nog verder met, um, de, naar de website, naar jullie bedrijf. Uh, want. Um, ja, daar staat uh, toch wel het uh, inspirerende dingen in van um, Humor helpt bijvoorbeeld, uh, Carolien. Um, ik zal je microfoon even openzetten. Die, um, humor kan deescalerend werken, schrijf jij zelf in een van je blogs. Je hebt trouwens veel blogs geschreven de afgelopen jaren. Het is, is, zit daar ook een creatieve inspiratie achter. Nou, het is wel zo, als ik een onderwerp heb en ik ga even voor zitten, kan ik er zo iets over schrijven. Dat is niet heel moeilijk, het is meer dat ik het ook moet doen dan. Uh, dat heb ik toen heel trouw gedaan en ik zou het nu wel weer eens kunnen gaan doen. Um, maar uh, je vraag was, humor helpt? Hè? Want, ja, uh, ja. Ja, nou ja, dat is onze eigen ervaring. Hè? Als je kijkt naar... Uh, uh, als je het even niet kunt uh, vinden samen en je gaat heel serieus daar uh, in je eigen hoofd over nadenken, dan kom je er niet uit. Maar als je dan weer even met een lach kijkt, wat is nou echt aan de hand? En je kijkt naar de ander van ja, dit is helemaal niet wat we, wat we echt voor elkaar voelen. En we maken nu een probleem van iets wat onbelangrijk is. Dan uh, is er altijd wel een van ons die er als eerste om gaat lachen. En dan lacht de ander mee en dan is het probleem weer snel opgelost. Dus nee, humor helpt zeker. En ik denk ook als je kijkt van wat we. Uh, als je in de normale wereld kijkt hoe mensen problemen kunnen hebben over hele kleine dingen. Uh, als je daar wat met meer humor naar kijkt... dan uh, is dat echt niet nodig. Dus, uh, we, maak, we maken dingen heel snel te serieus. En ja. uh, mensen nemen dingen heel persoonlijk. En die denken dan meteen dat ze worden aangevallen. Of uh, dat ze iets helemaal verkeerd hebben gedaan. Maar yeah. ja. ja, we maken dingen te groot. Is, is, is dat een beetje de algehele tendens ook wat jullie tegenkomen in je praktijk? Dat mensen de, de dingen te groot maken voor zichzelf... en, en dat projecteren op hun, op hun partner? Nou ja, ik wil dit niet bagatelliseren, want als mensen ergens pijn in hebben, emotioneel beschadigd zijn, dan voelt het ook echt zo. Hè? Mm -hmm. dus, um, maar als je daar jezelf in vastbijt en het alleen maar op die manier kan bekijken, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. Ja. Uh, je hebt verschillende mogelijkheden om je problemen uh, aan te pakken. Bijvoorbeeld je gedachten stoppen. Dat is ook een heel belangrijk ding. Want je, je gedachten maken dingen vaak erg. Um, maar humor is één van de dingen. En het is niet altijd uh, gepast. Maar er zijn situaties waarin humor zeker een oplossing is. No. Nou, het is niet dat we in elke sessie lachen, gieren, brullen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Beetje jammer. Ja, nee, maar het zou... Nee, joh, maar Weet je, als iemand uh, uh, verdriet heeft, dan is humor niet ja, echt... Uh, dat, dat is vast. Waar, ja. ja, precies. Ja, ja, ja, ja, of of, ja. of, of uh, tegen iets aanloopt wat uh, onoverkomelijk lijkt. Als je dan een grapje maakt, denk ik dat we de verkeerde kant op gaan. Ja. ja. Nee, het, moet wel, het moet wel kunnen. Maar ja, dat gaat dan eigenlijk wel goed als... Uh, uh, ...met mensen zitten en je ziet dat iemand uh, heel erg in zijn eigen um, ideeën zit... ...en ja, er valt een grapje te maken en iemand pakt het op... ...dan zie je wel dat er ineens een ontspanning ontstaat... ...waardoor iemand weer makkelijk kan horen wat er gezegd wordt. Dus ja, het helpt. de chains van het album Live After Live het laatste album van Maurice Hiershout. verder met uh, Maurice en Carolien over spiritualiteit. Oké. Okay. Uh, jullie hebben het uh, in de uh, en ook in je blogs Carolien heb je het over spiritualiteit. Uh, er is zelfs een aparte pagina waar je al die blogs over spiritualiteit hebt ondergebracht. Uh, maar ja, dat gaat al. Wil ik altijd graag toch naar die kernvraag. wat verstaan jullie onder spiritualiteit? Mag ik die aan jou stellen, Maurice? Aan mij. Ja. Uh, ja, um, ja. Wat ik al zei. het contact met boven. met, met je begeleid. of hoe je het ook wil noemen. maakt niet uit. maar. Um, dat zou ik dus paranormaal noemen. Ja, maar ach joh, weet je. Maakt jou niet ook uit. Ook dat maakt me niet uit. Je <laughs> mag het ook. Uh, mag het noemen hoe je het leuk vindt. En weet je, dat is het enge tegenwoordig. Die begrippen die maken het ingewikkeld. Hè? Ja. Mensen noemen het zo. En die vindt dat het engelen zijn. Of, en die vindt dat het dit is. Het maakt ook allemaal niet uit. Vind ik trouwens ook een leuk onderwerp. Ja, heel, heel leuk. En, maar ja, dat, ja. Dat, dat, dat is weer een ander onderwerp. Ja. Maar spiritualiteit is gewoon um, je openstellen voor boodschappen die niet per se... uit de radio komen of uit je partner... of uit iemand anders, maar... ja, weet je... Um, ik, denk, ik denk dat we allemaal... of ik weet eigenlijk zeker, we hebben allemaal spiritualiteit... of allemaal contact met boven. Als kinderen, hè, als je kinderen neemt... Um, een babytje die ineens naar een muur kijkt... en uh, dat je denkt, waar kijkt die naar? En dan ga je meekijken en... Uh, nou, dan kan je twee dingen mee doen. Denken van, nou, die zit naar, uh, te staren... naar een puntje op de muur, maar... Heel vaak uh, zie je bijvoorbeeld uh, als een babytje naar de muur kijkt of aan iets anders kijkt uh, en staart, dat het ineens begint te lachen. En als jij naar die muur kijkt en je wil niet openstaan voor wat daar is, dan zie je een muur. Ja. <laughs> dan denk je, waarom lacht het kind in godsnaam over die muur? Maar ja, ja dan is daar iets, uh, daar wordt contact gelegd op de een of andere manier. En ook, Maar dat wordt vaak door ouders natuurlijk gezegd... Van als het kindje wat opgroeit... nee jongens, een uh, namaakvriendje... of uh, dat is er allemaal niet, doe even normaal. Weet ja, dan dan uh, wordt het weggepoetst. Ja. Nou, ja. Ik had een moeder die uh, Auschwitz overleefd heeft... door uh, naar haar gevoel te luisteren... en naar de begeleiders te luisteren... en te horen van, ga daar maar niet heen... want daar word je afgemaakt. Mm. Uh, ga maar de andere kant op. en Dat kan alleen als je in je gevoel blijft. En spiritualiteit is voelen... Uh, en als je te veel in je hoofd zit, dan is spiritualiteit, uh, dat komt dan bij scepticis terecht, uh, en als je in je gevoel zit, dan kan je meer waarnemen dan, uh, dan dat je het niet in je gevoel beleeft. Ja, ja. In je hoofd komt niks binnen, in je gevoel komt alles binnen. Ja. Spiritualiteit is luisteren naar boven vanuit je gevoel. Ja. Mooi verteld. Uh, nou, ik neem aan maar Carolien dat je het ermee eens bent uh, met je eigen. Ja, ja helemaal. <laughs> en, en, en hoe brengen jullie dat via de workshops uh, in jullie uh, coachingbedrijf uh, tot uiting? Nou, dat begint er eigenlijk mee als mensen daarvoor openstaan. Uh, kijken we natuurlijk eerst van gewoon, hebben we het ermee over? Zit je voldoende in je gevoel? Als mensen echt kunnen voelen, anders hebben we eerst nog een, een workshop van gedachten naar gevoel. Als mensen echt in hun gevoel zitten... dan uh, laten we mensen in eerste instantie eens voelen... dat de begeleiders er zijn. En dat is best wel bijzonder. Um, wij hebben het met boven het over gehad... van hoe kunnen we mensen hun vertrouwen laten vergroten. Het heeft allemaal met vertrouwen te maken. Hè? Want als je vertrouwt, dan zit er niks meer in de weg. Eh, angst of, uh, of twijfel, dat kan ervoor zorgen... dat je in je hoofd terechtkomt... en dat je niet meer open staat voor wat er is. Maar wij vragen dan... Uh, een begeleiders om hun aan te raken. En dat is niet een echte aanraking als wij als mensen, maar ze laten zich voelen. En dan laten de begeleiders zich voelen aan de mensen die bij ons zijn, op een manier die ze nog niet kennen. En daarin worden ze eigenlijk, ja, wij noemen dat dan toch, ingewijd in het contact met hun begeleiders. En voor sommigen is het zo, oh, dit ken ik eigenlijk al, maar ze hebben het nooit zo herkend. Ja, ja, ja, en voor ja. anderen is het echt nieuw. Ja. En van daaruit werken we verder met, wat Marie's eerder al noemde, bijvoorbeeld dat we mensen met andere muziek laten voelen dat ze angst in zich hebben. En bijvoorbeeld daarna aan hun begeleiders vragen... hoe kunnen jullie die angst voor me weghalen? En we hebben allerlei verschillende ja, oefeningen... waardoor het vertrouwen groeit. En we geven dan ook mee... van ga dat dan in je dagelijks leven ook toepassen. En dan wordt het vertrouwen in hun begeleiders... en het contact wordt steeds sterker. En ze hebben we ook bijvoorbeeld een muziekstuk... wat Maurice ook met Boven heeft gecomponeerd... of gecomponeerd heeft gemaakt... Um, waarin alles wat het contact met de begeleiders in de weg staat... naar boven haalt in, in jou. En dan voelen ze ineens heel erg een twijfel. En dan zeggen we, ja, zodra je dat voelt... vraag dan aan je begeleiders van... kun je die twijfel voor me weghalen? En gedurende het muziekstuk... komen telkens dingen omhoog die in de weg staan. Mm. En op het eind voelen ze heel sterk dat contact. Nou ja, dat zijn dus de dingen die we in die workshop doen. En nog veel meer. ja, ja. Um, ja Dus ja er zit een... Uh, ja, er zit iets heel moois in en mensen hebben er heel veel aan. Album Life After Life Heavenly Lightness. Het laatste gedeelte alweer van het interview wat ik had met Carolien Bunnen. Maurice Eershout. in februari 2022. En dan heb ik het over de communicatie met boven. Je hebt het over communicatie met boven. Mm -hmm. Je overleg met boven. Maar hoe, hoe verloopt dan die communicatie? Hoe moeten we dat ons voorstellen? Ja, voor mij is het zo dat ik met ze praat, dus ik stel een vraag en zij praten terug. Of zij maar praat je echt ook hardop of in, in, uh, in praat je in gedachten? Beide. Beide. Okay. Ja, als, als ik alleen ben, kan ik het hardop doen, ja, als er maar mensen bij zijn, dan doe ik oh. het in mijn gedachten. Hoor ja. hoort toch niemand? Ja, ja. nee, dat is hè? Ja. ja, precies. En, uh, maar je doet het nooit waar Maurice bijvoorbeeld Jawel. Bij. Oh Ja, Jawel. Okay. maar dan in gedachten. Nee, ook wel hardop. Okay. We, hebben daar, we hebben geen ding voor elkaar te verbergen. Dus nee. dat is, maar ja, kijk, spiritualiteit en contact met boven, dat wordt door sommige mensen toch echt wel als iets heel raars gezien. Um, ja, dus daarom dat, hebben we het er ook over. Ja, ja. dus dan. Ja, weet je, het is, het is iets voor jezelf. Het is niet iets om mee te koop te lopen. Ja, nu hebben we het gesprek erover, dus we maken er geen geheim van. Maar we gaan er echt niet tegen iedereen maar vertellen. Ja, we hebben contact met boven. Als nee. mensen er zelf over beginnen en zijn geïnteresseerd, dan hebben we het erover. Maar we gaan mensen niks Um, ja, opleggen of wat dan ook. Het is iets uh, wat uit jezelf moet komen. Ja, maar Ruus? Nou, nou ja, kijk, weet je, um, er zijn natuurlijk mensen die er niks mee hebben. Nou, daar begin je niet mee over uh, spiritualiteit. Maar die komen ook niet bij jullie ja, natuurlijk? Jawel, die komen zeker bij oh, jullie. Ja? ja, ja. Oh. Kijk, luister, we doen bijvoorbeeld heel veel uh, relatietherapie. En dat gaat over twee mensen die uh, in hun relatie elkaar niet meer kunnen vinden. Um, ja, en dat is dan een onderwerp waar we mee aan de slag gaan. Dat is pure coaching. Ook vanuit ons hart overigens, en niet alleen vanuit het boekje. Um, maar ja, als er dan twee mensen zitten die in iets beland zijn... dan um, moet je het daar niet over hebben. Nee. Dan moet je het hebben over waar het over gaat. Dan moet je heel concreet dat aanpakken en met die mensen werken. En soms zijn het mensen die wel spiritueel zijn... Die daar wel iets mee hebben. En ja, dan kan dat onderwerp natuurlijk ook erbij komen. Maar het is nooit een, een onderwerp waarvanuit we uh, uh, mensen helpen. Nee. We helpen mensen om te helpen. En daar zijn we gelukkig goed in. Um, en als het ter sprake komt, dan kunnen we het erover hebben. Het lijkt me dat het voor, uh, uh, voor de mensen eigenlijk die er nog nooit mee in aanraking zijn gekomen... een enorme openbaring kan zijn... Is ja. het ook? Is ja. het ook, ja, zeker. Dat is wel leuk dat je dat noemt, openbaring. Um, want je vroeg net, wat doen we dan in die workshops? We hebben 1, 2 en 3, het ontwikkeling. Ja. En in 2, dan komt ook altijd een, een moment dat um, de begeleiders laten zien... wat ze tot nu toe in het leven al hebben gedaan voor de mensen. Hmm. Terwijl ze er helemaal niet van bewust zijn geweest. En ineens vallen dan de kwartjes. ja van het moment dat ze eigenlijk op een ja, mensen was meemaakt. Nou, nu hebben we net die storm gehad. Ja. ja. Helaas zijn er wel mensen uh, hebben het niet gered, maar ik kan me niet anders voorstellen dat veel mensen het ook net wel gered hebben. Um, maar dat zijn van die momenten die dan achteraf dat ze net denken, oh, dat is, ja, het is niet helemaal toevallig geweest. Ik ben hier echt even Is een duw gegeven. Ja. Of er is me toch even een boodschap ingegeven. Of mensen die op de snelweg rijden... en um, ineens merken dat hun stuur de andere kant op gaat... waardoor ze niet tegen een, ja, een vangril aanknallen. Of net niet in slaap zijn gevallen. Ja, zoals een vriendin uh, mij epte: van... ik had een engeltje op mijn schouder. Achter mijn auto viel een enorme tak op de weg. Uh, ja. Ja, ja. Ja. Wel een heel ja. klein engeltje dan. Het was genoeg. Het was genoeg, ja. Ja. Oké, okay, um, nou we zijn bijna al een, een uur uh, gezellig met elkaar aan het babbelen. Um, Maurice, nog even natuurlijk terug naar de muziek. Um, ja. Wat heb je nog aan uh, muzikale plannen? Uh, ja, ik wil dit jaar weer werken aan een uh, nieuw uh, uh, album. Okay. Uh, ja, en dan niet een popalbum, want dat is voorlopig wel even goed zo. Je hebt er nog 48 op de plank liggen. Ja, ja ze, Nou, ja, liedjes, hè? Dus ja, ja, het ja, liedjes, niet ja. liedjes, geen albums. Maar daar ga je geen album van maken? Ik bedoel, nou, misschien er, wel, er maar zi er zitten bijna wel drie albums in. Uh, ja, vier albums zitten er in? Vier albums, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Um, jawel, dat ga ik doen, maar dat ga ik pas doen als ik, um, of Caroline en ik, uh, naar Israël kunnen en willen. Okay, Alleen het oh, dat... is uh, helemaal niet het moment nu om naar Israël te gaan. Er is nog nee. genoeg in de hand. En, ja. uh, we hebben allebei kinderen, dus we willen ook niks schokken. Uh, dus of wel of niet. Het kan zijn dat het nooit gebeurt, dat weet ik niet. Het mm. zou jammer zijn. Het zou jammer zijn, zeker. Want ik, ik heb er echt wel zin in om het uh, te gaan doen. Maar ik mijn, uh, ja, hoe je het wil noemen, New Age of uh, Ambient of uh, Spirituele Albums... Ja. dat wil ik dit jaar wel uh, weer uh, op gaan pakken om uh, een nieuw album te maken. Ik ben pas... Uh, uh, wat is het? Een paar maanden geleden um, mijn laatste album gezet. Meer een soort EP. Vijf songs. Oh ja. uh, 33 minuten geloof ik. Um, met een van mijn lievelingsnummers. Uh, um, The Ultimate Message. En dat heeft te maken met... Uh, het is een stuk muziek wat ik gemaakt heb. Als je daarnaar luistert en je stelt jezelf open naar boven. Dan krijg je een boodschap. Okay. En uh, voor iedereen is het uiteraard anders. Hè? Uh, uh, en het leuke is, als je hem twee weken later draait, die song... dan krijg je waarschijnlijk een andere boodschap. Maar als je je openstelt, dan uh, dat heb ik met zo opgezet. Oh. En uh, een song waar ik uh, zelf knettergek van ben. van geweldig. Ja, geweldig. Ja, ja. ja, ja. Maar een nieuw album, dus hoe uh, ja, het gaat worden, weet ik nog niet. Want ik, dat kan ik nooit van tevoren bedenken. Nee. De titel niet en... Uh, de songs niet en de, nummer, de titels van de songs ook niet. Mm. Uh, ik laat het weer komen. Ja. En, en Caroline, wat voor rol speel jij in de ontwikkeling? He, heb je zelf zoiets van, nou, misschien nog eens wat, uh, wat overtoon of boventoon zang erbij? Of, uh, met, of ben je helemaal niet van het zingen? Jawel, we hebben ook wel samen gezongen. Gewoon voor de lol. En uh, in een van de, de songs die Maurice heeft gecomponeerd... heb ik ook meegezongen. En als we dat nog een keer gaan opnemen, ga ik ook meezingen. Maar in de spirituele albums natuurlijk niet. Hè. Dat nee. is een heel ander verhaal. Maar ik vind het wel leuk om te zingen. Maar, uh... En ze kan goed zingen. Oké, okay, ja, daar heb je natuurlijk op uitgekozen. Voor ja, precies zij zingt is wat, anders hoef ik je niet. <laughs> Oké, okay, dank jullie wel voor, voor dit gesprek en veel succes natuurlijk. Dank je wel en bedankt Dankjewel. voor de uitnodiging. Ja, graag heel leuk. Dank je wel. over het gesprek wat ik had met Caroline Bunn en Maurice Heershout. In het begin vertelde ik dat Maurice ook een boek had geschreven... genaamd Undralix en de verdwenen magie. Voor de liefhebbers, een vervolg komt eraan. Ten slotte, je hoort het op de achtergrond. Nog een gedeelte van de Ultimate Message waar Maurice het over had. Graag tot een volgende keer.